Met het NOS-journaal. Nederland is uitgenodigd voor overleg over het Duitse voorstel voor een nieuwe Europese grondwet. Daarmee moet de EU democratischer en slagvaardiger worden gemaakt. Dat heeft minister Roosentaal bekendgemaakt na overleg met zijn EU-collega's in Denemarken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle heeft een aantal landen uitgenodigd voor een eerste informele discussie. Hij denkt dat een nieuw debat over een echte Europese grondwet... de nationalistische tendensen in de Unie kan tegengaan. Westerwelle vindt onder meer dat de Europese burgers zelf... hun Europese president moeten kunnen kiezen. Arabische landen hebben Rusland opgeroepen... om eindelijk steun te geven aan een vredesplan voor Syrië. De oproep werd gedaan tijdens overleg van de Arabische ministers... van Buitenlandse Zaken met de Russische minister Lavrov... Die kreeg op de bijeenkomst te horen dat Rusland president Assad... een vrijbrief geeft voor geweld tegen de Syrische bevolking. Lavrov zei dat Rusland Assad niet wil verdedigen... maar dat niet alleen Assad verantwoordelijk is voor het geweld. Vandaag sprak VN-gezant Kofi Annan met president Assad. De uitkomst van die gesprekken is nog niet bekend. In Friesland zijn vijf mannen opgepakt... voor de ontvoering en mishandeling van een man uit Leeuwarden. Het slachtoffer van 37 had een zakelijk conflict met de verdachte... De man werd woensdag met een auto achtervolgd. Bij een winkelcentrum in Leeuwarden werd hij geslagen en de auto ingetrokken. Hij werd meegenomen naar zijn eigen loods... waar de spullen lagen die de verdachten terug wilden hebben. Nadat de verdachten waren vertrokken met de spullen... waarschuwde de man uit Leeuwarden de politie. De vijf verdachten zijn tussen de 23 en 48 jaar... en komen allemaal uit Friesland. Het weer vanavond droog en bewolkt. Morgen begint grijs. Later op de dag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt 10 tot 14 graden.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 Langs de lijn, met Ronalds Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 9973. Weinig Eredivisievoetbal, drie wedstrijden, maar ook een beetje handbal en korfbal. Daar komen we zo op. Maar eerst voetballen. Groningen tegen Vitesse. Twee ploegen onderaan in het linkerrijtje. Groningen zevende, Vitesse nee, Vitesse zevende, Groningen negende. En het scheelt maar drie punten. Maar ze bakken er dit jaar 2012 allebei eigenlijk helemaal niks van Henk Kok. Ja, 35 om 32 punten. Dan heb je het over het totaal aantal punten. En uh, ja, beide ploegen barsten niet van het zelfvertrouwen. FC Groningen heeft van de laatste zes wedstrijden vijf verloren. Vitesse drie uitwels verloren. Nu staat er nog 0-0 op het scorebord. Een traditiegetrouw vertrouwt Vitesse gewoon op de verdediging. Van. Als Vitesse al eens een keer een uitwedstrijd wint... dan gebeurt dat met heel magere cijfers. Drie keer met 1-0 en 1 keer met 2-0. Het is ook een ploeg die slechts 28 doelpunten tegen heeft in de Eredivisie. Alleen AZ en FC Twente hebben er minder. En dat zegt... Al heel veel. Alleen Yasuda die heeft een gele kaart tot nog toe gekregen in deze wedstrijd... vanwege een forse overtreding op Tadic 0-0. Straks om kwart voor acht, Herakles tegen ADO. En om kwart voor negen, de late wedstrijd gaat tussen Heerenveen en Excelsior. Er wordt ook gehandbald vanavond. SEW tegen VOC. En als je het lijstje pakt, dan zie je dat dat de nummers 3 en 2... en 3, moet ik zeggen, zijn in de handbalcompetitie. In de kampioensgroep met een hele moeilijke puntentelling, geloof ik, Richard van der Maden. Ja, dat is inderdaad waar. Er valt soms geen pijl op te trekken... maar het is inderdaad de nummer 2 tegen de nummer 3. Allebei op jacht natuurlijk naar de koploper VOC Amsterdam. Beland in de kampioenspoel de derde ronde. En het gaat uiteindelijk om de finale die straks in mei gaat gespeeld worden... in een poel, nu nog met zes ploegen... en straks dus de finale tussen de twee beste ploegen van Nederland. Er wordt straks ook nog gekorvalt tussen Dalto en KZ. Het is zaterdagavond. Langs lijnen ze tot 11 uur met Sport en music What talking is. Oh, the wind whistles down In the cold, dark street tonight And the people, they were dancing To the music vibe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 Just the stars wave on but...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 Donald, this is the live. Het zit er al bijna 20 minuten op bij Groningen Vitesse. Is het een leuke wedstrijd tot nu toe, Henk? Nee, het is dan nog toe absoluut geen leuke wedstrijd. Er zijn geen mogelijkheden of kansen geweest. Nog voor Vitesse, nog voor FC Groningen. Ik heb Vitesse wel vaker zien voetballen in, uh, dit seizoen. Het is een ploeg die vooral uh, bouwt en vertrouwt door de verdediging. Dat mag natuurlijk. Maar Groningen moet dan, dan een veel hoger tempo ontwikkelen. Maar Groningen was natuurlijk ook niet van het zelfvertrouwen. Zelfs niet in de eigen Euroborg. Ik heb Vitesse onder andere zien voetballen tegen Herakles. Vererikles uh, was beter, drie, vier kansen. Ik kijk nu naar Boni. Maar Boni verspeelt de bal. Of struikelt min of meer over de bal. En dan laat Johansson, de linker verdediger van FC Groningen, de bal uh, gemakkelijk lopen voor zijn doelman uh, Luciano. En die gooit me dan uit naar Ivers. Maar die wedstrijd tussen Heracles en Vitesse. Heracles beter. Drie, vier kansen. En wat gebeurt er dan? Je ziet de hele wedstrijd, zie je Vitesse niet. Twee minuten voor tijd een hoekschop. En die wordt dan ingekopt door Kashia. 1-0 overwinning voor uh, Vitesse. Zo gaat dat. Veldhuizen uh, pakt die bal weg. Al voor gevaarlijk kan worden. Die liep even door op uh, zijn doelman. Het is uh, vooral uh, verdedigen uh, bij uh, Vitesse. Ze kunnen natuurlijk wel aanvallen. Spelen vandaag ook in een 4-3-3 opstelling. Het is ook wel 4-4-2 geweest. De afgelopen wedstrijd die opstelling faradieert nog wel eens bij Van der Brom. Havenaard is nu buiten de ploeg gelaten. En ik zie voorin op rechts Ibarra. Spits is natuurlijk Boni en op links Buutner. Maar laat ik even gaan kijken naar een aanval van FC Groningen. In de breedte over de middenlijn. Sparf naar Johansson. Johansson gaat dan naar binnen bij Ibarra langs. Maar Ibarra, Johansson loopt zich dan vast op Nam. En dan moet je oppassen voor de counter. In de middelste cirkel wordt Boni aangespeeld. Maar die aarzelt dan even. Speelt de bal af naar Buechner. Heel weinig diepte in het spel van Vitesse. Het zou me niet verbazen als die bal dus nog eens een keer teruggespeeld wordt. Nee, dat doet hij niet. Dat doet Butner. Die speelt even naar een van die verdedigers, naar Van Aanholt. Maar dan gaat de bal wel weer terug. Jawel, ik heb het niet geteld. Maar vanaf de twintigste minuut heeft Vitesse zeker vier of vijf keer teruggespeeld op doelman Piet Veldhuizen. In dit geval was de jonge verdediger Kalaas. Nog maar 18 jaar. Vind ik een hele goede verdediger. Nu gaat hij weer naar Kashia. Gaat Kashia weer terugspelen op Veldhuizen? Nee. Vanaf de rechterzijde loopt Yasuda vrij. Nee, is paas zelfs naar Van Genkel. En Van Genkel daar weer naar Kalaas. Het schiet allemaal niet op. Nee, het wordt pas een leuke wedstrijd. Het zou een leuke wedstrijd, spectaculaire wedstrijd kunnen worden... als er gescoord wordt door een van beide partijen. We hebben nu 25 minuten gevoetbald, 0-0. Ja, ze hadden vanmiddag in de Bundesliga kunnen zien hoe dat moet scoren. Bayern München-Hoffenheim, 7-1. Twee van Robben, één uit een penalty. En drie van Gomez en ja, 7-1. Die ene van Hoffenheim, die was ook nog van iemand van Bayern... want het was een eigen doelpunt van Gustavo... Mainz tegen Nuremberg met 2-1. Köln versloeg Hertha met 1-0. Wolfsburg, Bayer Leverkusen 3-2. Borussia Mönchengladbach tegen Freiburg 0-0. En het is bijna rust bij Augsburg tegen Borussia Dortmund. En ook daar is nog niet gescoord. 0-0. Dortmund gaat een kop. 55 uit 24. Vier punten voor Bayern München. 51, maar dan al uit 25. Mönchengladbach heeft er 48 uit 25. En vierde is Schalke. 44 uit 24. Dan in Engeland. Bolton Wanderers, Queen's Park Rangers 2-1. Aston Villa Fulham 1-0. Chelsea, Stoke City 1-0. Wolverhampton, Blackburn Rovers 0-2. En Sunderland, Liverpool 1-0. Het is bijna rust bij Everton tegen Tottenham. Er is daar nog een minuut of 6-7 te spelen en het is 1-0. Stand, uh, Manchester City gaat de kop met 66 uit 27... gevolgd door United met 64 uit 27. En dan uh, Richard van der maan met SEW VOC... In uh, Wognum, Noord-Holland, de derby tussen SEW en VOC Amsterdam. Zes minuten zijn we bezig in een gloednieuwe hal. De West-Friesland hal vanaf uh, 14 januari, dus nu uh, ongeveer twee maanden, speelt SEW hier zijn thuiswedstrijden. 1200 man kunnen erin. We zitten er vanavond ongeveer 500, 600. En de thuisploeg doet het goed in de beginfase. Leidt dus met 3 tegen 1. Nog even uitleggen hoe het precies zit. We zijn bezig in de kampioenspool, de derde wedstrijd waarin SEW twee maal won tot nu toe. Ook VOC Amsterdam won twee maal. Maar de koploper is nog altijd en dat is lange tijd ook zo geweest dit seizoen. Dalfsen de favoriet, ook de regerend kampioen. En één van deze twee ploegen zal denk ik de finale gaan spelen tegen dat sterke Dalfsen. Terwijl er nu weer gescoord wordt vanuit de tweede lijn door SEW in het... Uh... Wit-blauw spelend, en op 4-2 komt dus de thuisploeg. Onder leiding van Aaf van Dijk. De laatste titel van, VAC, v, van SEW, moet ik zeggen. dateert alweer uit 2004. Wel werd vorig seizoen de beker gewonnen. VOC was de afgelopen jaren wel wat uh, succesvoller. ...heeft drie landstitels gepakt tussen 2005 en 2008. En de ploeg uit Amsterdam staat nu onder leiding van Richard Kuijer... ...die eigenlijk dit seizoen niets wilde doen. Was vorig jaar nog de trainer van Dalfsen, wilde eigenlijk een sabbatical nemen. Maar halverwege dit seizoen is hij de trainer geworden van VOC Amsterdam. En sinds hij aan het roer is gekomen bij de ploeg uit Amsterdam... ...gaat het ook weer een stuk beter met VOC. Het is nu VOC dat het balbezit heeft in de tweede lijn. De bal wordt in hoog tempo rondgespeeld. Dan is het Lindsay Schrekker de middenop. Met een handige beweging maakt zichzelf uitstekend vrij. En scoort dan in de bovenhoek in Roelofs, de roelofste kansloos. En na bijna 7 minuten is de spanning weer een beetje terug. 4 tegen 3 in het voordeel nog van SEW. Well, we know we'll... Talking Heads met Roads to Nowhere. We gaan naar Henk Kok, Groningen-Vitesse. Ja, we hebben 32 minuten gevoetbald. En ik heb inmiddels een uh, kopbal uh, van uh, Van Dijk gezien. Dat kopballetje van Van Dijk ging naast. naar nou, een hoekskop van uh, Fantagisch. En een schot van Hiarie van buiten het 16 meter gebied. Maar ik kan u vertellen, na een derde van het totaal aantal speelminuten... 90 minuten, en er staat 32 minuten op het scorebord... dat ik vooralsnog kijk naar een oervervelende, saaie wedstrijd ik begrijp er helemaal niks van. Hè? Vitesse is begonnen in een 4-3-3 opstelling. Dan heb je toch de intentie om aan te vallen. Nou, dat heb ik vooralsnog niet gezien in deze wedstrijd. En als er nou een aardige counter door de Arnhemmers was gespeeld. Nee, ook niet. Maar wat ik van Groningen gezien heb, ook helemaal niks. Groningen is, uh, ja, heeft kamp met, met veel blessures en, en schorsingen. Maar het doet er allemaal niet toe. Groningen toont ook te weinig lef in deze wedstrijd. Is kennelijk toch een beetje beduchten voor de reputatie van Vitesse... wat vaak wil scoren uit de tegenaanval. Misschien nu, over de rechterkant, is het Ibarra. Ibarra bij de cornervlag heeft Van Dijk voor zich. En er komt wel een hele hoge voorzet. Je moet gepakt worden door Luciano. Met zijn overtreding begaan door Boni, denk ik. In het 5 meter gebied tegenover Luciano. Dus een vrije schop voor, voor FC Groningen. Statistieken liegen over het algemeen niet. En de statistieken van Vitesse die liegen helemaal niet. Ze ze hebben al twaalf keer de nul weten te houden in deze competitie. Ze hebben acht keer gescoord in uitwedstrijden. En dat zegt wel veel. Vitesse vertrouwt op de verdediging. En ze hebben een goede verdediging. Misschien is het wel gepermitteerd om zo te spelen. Dat is ter beoordeling aan John van der Brom. Maar er gebeurt zo weinig in deze wedstrijd. En ik heb het niet vanaf begin signaal heb ik het niet bijgehouden. Maar er is zeker een keer of twaalf is het teruggespeeld door Kala's of Kashia of een andere verdediger op Doeman Veldhuizen. Nu een vrije schop van Kala's. Wel een hele goede verdediger deze Kala's. Nog maar 18 jaar. Zuk kan de bal overnemen. Op de middellijn. Die kijkt, die gaat een beetje lopen met de bal. Legt men even terug op Sparf. Aan de zijkant zou Tadis aan speelbaar geweest kunnen zijn. Maar hij heeft gekozen voor Texera. Balverlies bij FC. groningen Buntner. Die heeft kieft een belt. Gelegenheidsrecht de verdedigen tegenover zich. Maar ook deze paas bij Vitesse gaat weer fout. En dan speelt Texera. Die speelt de bal af naar Johansson. Johan probeert uh, Tadis te bereiken. Tadis kan de bal meenemen in het 16 meter gebied. Maar dat is weer die jonge Kaalas. Ik vind dat een fantastische verdediger. En ik weet niet hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld in deze competitie, maar heeft men dan maar één gele kaart... voor een verdediger. ja, is dat buitengewoon weinig. Bal is over de zijlijn gegaan, Groningen gaat ingooien. Echte kansen op het doelpunt heb ik nog niet gezien. Ik bid, ik smeek erom. 34 minuten gevoetbal, 0-0. Ah, het duurt nog een uur, Henk. De, we gaan het hebben over uh, atletiek, wereldkampioenschappen indoor in Istanbul. Er is weer een wereldrecord gesneuveld. Gisteren al op de vijfkamp en vandaag op de zevenkamp. De Amerikaan Ashton Eaton, zijn eigen wereldrecord overigens. Leon Haan is aangeschoven hier in de studio. Uh, is dat bijzonder, een uh, wereldrecord uh, in, uh, indoor? Ja, nou eigenlijk moet ik zeggen, een wereldrecord in atletiek is altijd bijzonder. Nee, maar dat klinkt misschien raar, maar kijk, het, ja, het niveau van het atletiek is zo gigantisch hoog. Gisteren werd het wereldrecord van Belova de rusin uh, gepakt door Dobrinska. Dat record stond sinds 1992, dat zegt wel het een en ander. Uh, vandaag verbeterde Aston Eaton zijn eigen wereldrecord, wat hij vorig jaar gevestigd had. We hebben uh, te maken met een uh, 24-jarige Amerikaan die uitzonderlijk uh, getalenteerd is. Echt heel erg atletisch. Verspringen had hij 8,16 meter. Daarmee zouden in de finale vierde geworden zijn bij uh -huh. het verspringen. Uh, ja, hij beheerst eigenlijk alle onderdelen. Maar als je dan naar buiten gaat kijken, naar de tienkamp... dan is Discus nog een minder onderdeel. Dus kijk, dat is voor En van dan komt onkampbaar. hij net tekort op de grote. Nou, hij kan... Zeker meedoen voor de medailles. En ja tienkampen is ook een soort uh, battle. Hè. Je strijdt tegen elkaar. En uh, de atleten laten gedurende die twee dagen... toch altijd wel ergens een steekje vallen. Dus ja, ik uh, schat hem toch uh, heel hoog in voor ook uh, Londen goud. Ja. Kan dat als je in, uh, in maart uh, piekt bij uh, WK Indoor... en dan uh, juli weer, augustus? Ja, ik vind van wel. Kijk, uh, um... Nederlandse atleten zeggen vaak of zeggen tegenwoordig dat dat bijna niet kan. Dat vind ik eigenlijk volslagen onzin. Want als je gaat kijken naar de grote atleten, eh, zowel op de sprint, nu vandaag ook. Senior uh, Richards pakt uh, makkelijk goud op de 400 meter. Die moet ook wel, want die had een steekje laten vallen het afgelopen seizoen. Mm -hmm. nou, die zal straks bij de Spelen ook weer staan. Uh, over het algemeen zie je dat uh, de Amerikanen, de Afrikanen. en vooral de atleten ook uit het Caribisch gebied. Ja, daar, daar is het gewoon <lacht> geld voor. Hè, het, het is belangrijk. Ze kunnen hiermee flink, gel flink wat geld verdienen en aanzien. Ja, en die pakken gewoon een kans. En Nederland wordt toch vaak, vind ik, te voorzichtig gedacht. Ja. Uh, er is ook finale 60 meter geweest. Ja, daarin won Justin Gatlin. Hij is natuurlijk een uh, bekende naam, want hij is de Olympisch kampioen van 2004. Ja, daarna uh, is hij uh, nog meer in de publiciteit eigenlijk gekomen... omdat hij in 2005 betrapt werd op het uh, gebruik van doping. Hij heeft vervolgens vier jaar zijn straf uitgezeten. Kwam in 2009 weer een heel klein beetje terug. 2010 aardig, vorig seizoen alweer uh, onder de 10 seconden. Ja, en nu was hij met afstand de beste op de 60 meter, 6,46. Nummer twee was Nesta Carter, Jamaica... Ook een uh, absolute topper op de sprint. En een nummer drie, Dwayne Chambers. Ook een man die uh, natuurlijk een dopingverleden heeft. Maar die uh, hadden toch uh, flink het nakijken ten opzichte van Ketlin. Uh, maar ho hoe doen ze dat nou? Als ze vier jaar eruit moeten, ze moeten toch bezig blijven. Ze moeten toch wedstrijden lopen. Wil je, wil je toch weer terugkomen op dit niveau? Nee, maar dat hebben ze ook gedaan. Ketlin heeft ook heel lang meegetraind als American voetbalspeler. Uh, dat heeft ook uh, Dwayne Chambers overigens gedaan. Uh, want een, ze hadden een tijdje dat ze min of meer, nou ja, ik kan het woord even niet anders gebruiken dan uitgekotst uh, in de, in de ja. atletiek. En uh, er is ook een groot aantal wedstrijden die gezegd heeft, Ja, je, jullie hebben een dopingschorsing uh, erop, uh, erop zitten. Of jullie, hebben, jullie zijn betrapt op het gebruik van doping, ja. wij willen jullie niet meer aan de start hebben. Dat is ook een tijd een, een, een soort filosofie geweest. En daar dus komen ze nu een klein beetje van terug, nu zeggen ze van oké, okay, die schorsing zit erop, je mag wel weer meedoen aan wedstrijden. Uh, Nederlanders uh, in actie. Daphne Schippers. Uh, Jamil Samuel op de 60 meter sprint. Schippers door naar de halve finale. Samuel niet uh, verwacht. Ja, toch wel. Schippers is uh, duidelijk beter dan Samuel. Beiden zijn 19 jaar. Schippers maakt een hele goede ontwikkeling door. Uh, zij had ook een, eigenlijk een hele degelijke race. Degelijk is... Feitelijk niet goed op de, op de sprint. Want ja, dan, dan laat je dus ergens honderdsten liggen. Allee, ze zei ook van uh, een, een afloop van god. Ik wil eigenlijk niet eens meer terugblikken op die race. Ik kijk gewoon naar, naar morgen. Vind ik heel mooi. Je plaats je die... dus daar gaat het toch om. Ja. Precies, precies. En morgen zit ze in de halve finale en heeft ze wel uh, sterke tegenstanders. hoor. Dus uh, het wordt heel erg lastig. Maar goed, uh, als zij in de buurt van haar persoonlijke van 7-19 kan finishen... dan zit er misschien een kansje in dat ze uiteindelijk de finale bereikt. En Samuel dus uh, gesneuveld werd vierde in de, in de serie met een tijd van 7-47. En dan de hordes, Sharona Bakker. Uh, die slaagde er niet in de finale te bereiken, maar was ook niet verwacht? Nee, kijk, het is sowieso uh, Sharona Bakker uh, ja, echt bijzonder... dat ze dit seizoen zo goed gelopen heeft. Over 60 meter horde, meteen eigenlijk met 803 dicht tegen de wereldtop aan. En ja, debuteert als 21-jarige bij een toernooi. En komt de, komt de serie goed door? Ja, en in de halve finale komt ze net tekort. Maar goed, uh, ja, ik voorspel toch nog wel uh, behoorlijke toekomst voor haar op die horde. Uh, ja, met die jeugd, 2x19, 21, hebben we toch wat meer toekomst in de atletiek? Ja, en het verrassende is dat het eigenlijk op sprintonderdelen zijn. En de, ja, dat zou je eigenlijk niet dat zou je van Nederland verwachten. Daar verwacht je geen Nederlanders. Nee, nee zeker niet. Ja. niet. Oké, okay. bedankt Leon Haan. We gaan handballen bij uh, Rizit van der Made, SCW VOC, het was 4-3 net. Ja, en nu 8 tegen 6 in het voordeel van de thuisploeg. SCW dat wat makkelijker scoort, beter de kansen afmaakt dan VOC. Dat wel wat frivoler, wat leuker speelt vind ik om na te kijken. Technisch uh, zeer goed. Lindsey Schrekken nu met een bal vanuit, uh, de, vanaf de 9 meterlijn op de paal. En dan kan SCW dus weer overnemen. De verdedigers van VOC snel weer terug richting uh, de cirkel. Aanval door het midden. Maaike Bauer, die wordt dan... Uh, de voet dwars gezet door een van de verdedigers van VOC. En dus krijgen we een vrije worp op de 9-meterlijn. Ja, als we even kijken naar de stand, dan staat daar dus Dalsen bovenaan met 10 punten. Kreeg 6 bonuspunten mee vanuit de reguliere competitie. Op 1 punt staat dan SEW, heeft er dus 9. En VOC Amsterdam staat derde met 7 en verder doen. In deze kampioenspool bij de vrouwen ook nog Quintus uit Quintshul. Hellas uit Den Haag en ENO mee. Nu weer een aanval van SEW. De bal gaat door de benen van Peggy Viergever. Goed en snel geschoten met een stuit. altijd lastig. Voor de keepster. Het is Annelie Ooms die scoort voor SEW. Bijna 18 minuten gespeeld in de nieuwe West-Frieslandshal. En het is 9 tegen 6 voor de thuisploeg voor SEW. Ja, en dan kijkt er iemand anders naar. 0-0. Hé hey Henk, hoe is het? Ik ben nog wakker in elk geval. Dat is een... ja, daar behoorde ik ook te zijn trouwens, maar het is een slechte wedstrijd. Ik heb een schot gezien nog van Ibarra, maar dat ging, dat ging ver en ver over. En ik heb zojuist ook het Groningen publiek horen fluiten, Sparvans aan de bal. En die koos niet voor diep, die koos gewoon voor een breedtebal bal om geen risico te nemen. Dus een beetje bang. En je ziet ook voortdurend als Boni eens een keer in een 16 meter gebied aan de bal komt, komt, dat die verdediging van FC Groningen toch wel nerveus is. De bal is nu bij Van Genkel, die haalt de bal door naar Boni. Boni laat de bal even tegen de borst, Stuit en nog steeds in de middelcircuit. Ik zie Van Genkel diep gaan, maar ook aan de rechterkant is die mis. missie kan van Genkel. De bal aannemen in een 16 meter gebied. Doelpunt. Doelpunt. Heel slecht gedekt. Ja, ja, dat is typisch Vitesse. Prachtige paas van Boni. Die speelt van aan in het 16-meter-gebied. Een beetje, ja, net over de 16-meter-rand. En die neemt hem op één op de rechter schoen. En die schuift je bal in de verste hoek. Geduciano de doelman van FC Groningen, kansloos. En dat past volledig in het straatje van Vitesse. Absoluut niet gevaarlijk geweest. Maar er wordt ook slecht gedekt in die verdediging van FC Groningen. Het was in dit geval uh, Ivers, dacht ik, die te laat kwam. En zo Komt Vitesse op een 1-0 voorsprong. Ja, ja, er zal er nog meer verdedigd worden door Vitesse. En dan moet FC Groningen al zijn creativiteit aanspreken om die verdediging van Vitesse open te breken. En al te veel creativiteit heeft deze ploeg van FC Groningen niet. Ik heb daar iets nog heel weinig gezien. Aan de rechterkant speelt Soek. Nou, dat is een hardwerkende jongen, maar absoluut geen rechterspits. Wel twee doelpunten gemaakt tegen de PSV. Ja, gewoon een jongen die heel hard wil werken. Veel loopt, wel een, wel een lastpost eerlijk gezegd. Maar Groningen kijkt vijf minuten voor rust... in een saaie wedstrijd tegen een 1-0 achterstaan aan tegen Vitesse... door de prachtige doelpunt van Van Genko. Is de verdiende voorsprong? Ja, als je een kans creëert en je benut hem... ja, zeg het zelf maar, 1-0 voor Vitesse. Ja, hij is verdiend. Uh, we gaan het hebben over schaatsen. Wereldbekerfinale uh, in Berlijn. Daar won Sven Kramer als vanouds de vijf kilometer. Hij blijft zijn rivale Bob de Jong en vooral Jorrit Bergsma voor. Bergsma en Kramer streden om een ticket voor de WK-afstanden. Die strijd is nu dus beslist in het voorjaar van een blije Sven Kramer. Ja, die Duitsers dachten natuurlijk dat je zo blij was... ...omdat je deze wereldbekker wint. Maar dat was ook een beetje ergens andersom, of niet? Ja, Jorre uh, Bers begint nog aan het einde best een stuk. En uh, ja, toen uh, kon, Ik ben blij dat Jan hem nog gepakt. Ja, is het een scenario wat jullie, wat jullie hadden kunnen bedenken? Ja, dat was wel de uh, bedoeling dat ik eigenlijk het zou pakken. En dat uh, Jan een uh, van die twee jongens daar zou zijn, uh, uh, Geef die slotronde van jou aan dat jij er vandaag niet alles uit hebt hoeven persen. Nou, nou dat klopt ja. ja. klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben relatief easy begonnen. en uh, Ik kon uh, makkelijk doorversnellen wanneer ik wilde. Was dit weer een beetje een echte kramer? Dat was wel, ik uh, uh, mijn beste rit van het jaar. Hoe kan dat dat, dat nu komt? Is er begin, begint de vorm dan weer echt goed te worden? Nou, ik begin gewoon steeds efficiënter te schaatsen. Ik ben er, hoe uh, vaak zeg, echt lange tijd uit geweest. En uh, ja, het, gaat, het schaatsen gaat gewoon steeds beter. En, uh, ja, dat, dat, dat geeft een heel goed gevoel. Wat is dat? Efficiënt, gaat Nou, gewoon dat je, dat je makkelijk die ronde kan rijden. Ik, rijd uh, ik kan gewoon makkelijk die 29ers houden zonder dat ik er al te veel voor hoef te werken. En, uh, maar ik uh, zeg maar, ja, moest gewoon heel veel energie stoppen in rondjes 30. En uh, ja, dat hoeft nu niet. Was, dit een, was je blij dat je eigenlijk een hele duidelijke opdracht had? Je zat na twee Nederlanders, dus je wist dat ik de snelste van die drie ben. Ja, dan, dan ben ik er. Hoef je dan ook niet alles eruit te persen? Nou ja. Ik wist wel, als ik een beetje rond 6.14, 6.15 zou rijden... dat uh, er mij het ook uh, behoorlijk moeilijk zouden krijgen. Dus uh, dat bleek. Is dat belangrijk voor je, dat je die hier toch verslaat? Is, is dat belangrijk misschien ook wel met het oog op over twee weken? Nou ja, het, uh... ja ik wil een beetje als ik gewoon schaats wil ik gewoon altijd winnen. En uh, ook vandaag. En uh, dat heb ik gedaan, dus uh, mis ik compleet. Heb je nou misschien degene die jij het gevaarlijkst vond voor Heerenveen... voor de week afstanden, ja, er hieruit getikt? Want was Bergsma degene van wie je dacht dat ze de lastigste... Uh, nou, hij is wel een van de, van de betere. En, uh, samen met Jan en Bob. Dus, uh, ja, ik vind uh, dat wij met z'n vier eigenlijk wel een heel hoog niveau neerleggen. Continu. En, uh, ja, het is niet de ene keer dat ze de ander beter. En, uh, ja, dat wist ik een beetje, maar over het algemeen ben ik blij als ik zelf bovenaan sta. Maakt de Kramer in deze vorm zich al niemand druk? Uh, ik moet zeggen, ik zou eigenlijk wel uh, relaxed op willen. Ja en dat zei uh, Sven Kramer tegen Jeroen Stekelenburg. Het is rust inmiddels al bij Groningen Vitesse rust dan dus 0-1 een doelpunt van van Ginkel. Nossa, te zeg te Assim me maar. <middels> Ai, Ai, te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 Michel Tello was dat. Met uh, SEW VOC gaan we verder. Richard van der Made ja, spannende wedstrijd tot nu toe. 23 minuten zijn we onderweg in Wognum. Het is 10 tegen 9 in het voordeel van SEW. En een van de speelsters van de ploeg uit Wognum ligt op dit moment op de vloer. Geblesseerd geraakt toen ze in de rebound een strafworp alsnog erin wilde gooien. Kwam lelijk ten val. Lotte Prak, die al vijf keer scoorde overigens in de eerste helft. Zij ligt nog steeds op de vloer. Wordt verzorgd en dat betekent dat het spel op dit moment even stil ligt. Twee keer 30 minuten zuivere speeltijd bij handbal. Ruim zes minuten nog te gaan dus in deze beste wel leuk eerste helft. Ik zei het zojuist al waarin VOC vooral technisch handbal speelt met snelle hoeken. Een paar mooie doelpunten ook heeft gemaakt. En ook goed de cirkel weet te vinden in deze eerste helft. SCW speelt wat meer op kracht. Heeft ook een vrij jonge ploeg overigens in tegenstelling tot VOC waar deze speelsters al vrij lang bij elkaar zitten. Shanna Matteman bijvoorbeeld. Lindsay Schrekker, Michelle Goos, Peggy Viergever, de Kiepster zijn al jaren bij elkaar en waren ook onderdeel van de ploeg die een aantal jaren op rij kampioen werd van Nederland. Goed, ik zie dat Lotte Prak weer overeind wordt geholpen. Dan kunnen we zo doorgaan met deze eerste helft. Het is 10 tegen 9. dus in Wognum. SEW VOC Amsterdam. Met een overwinning in de Ronde van Drenthe... heeft de kerstverse vrouwenploeg van de Rabobank... een vliegende start gemaakt in het wereldbekerseizoen. De winst in Hogeveen was voor titelverdediger Marianne Vos. Wie anders? Floris van Hoorn ging kijken bij het wereldbekerdebuut van de ploeg... en sprak met de kopvrouw en de ploegleider. Vandaag dames en heren vertrekkend onder de rug nummer 1... Vorig jaar hier winnaar van de World Cup, Nederlandse kampioenen, Marianne Vos. De Marianne, de eerste echte grote wedstrijd voor de Rabobank vrouwenploeg. Wat voor gevoel sta je hier dan? Ja, euh, nerveus, maar ook wel, euh, ik heb er erg veel zin in. En natuurlijk een mooie winter gedraaid in, um, in de cross en daar ook wel uh, voor de Rabobank gereden natuurlijk. Dus niet helemaal de eerste, maar wel de eerste grote wegwedstrijd. Wat is dat voor nerveusiteit? Nou, het hele peloton staat natuurlijk, uh, er komt de winter uit en is het net alsof uh, of dat een jonge koeien uh, vrijgelaten worden het weiland in. En uh, ja, iedereen, uh, alle vrouwen willen dan vooraan rijden. Iedereen wil bij de eerste team. dat is een beetje het probleem. Als je met 160 bent, dan gaat dat niet uh, passen. Uw applaus, dames en heren, voor de formatie van Rabobank. U komt blij levens, de ploegleider bij de Rabobank vrouwen. Is dit nou de eerste echte grote test? Uh, ja. We hebben wel een aantal wedstrijden gereden. Qatar, uh, Nieuwsblad en ook twee wedstrijden in België. Maar uh, ja, wereldbeker is toch uh, belangrijk. wereldbeker uh, wereldbekercyclus. Dus dit is echt wel uh, de eerste test voor ons. Wat voor gevoel geeft jou dat? Nou, natuurlijk altijd wel extra spanning uh, natuurlijk. Uh, vorig jaar hebben we de wereldbeker gewonnen individueel. Plus met de, met de, met de ploegen. Uh, dat wil je natuurlijk weer wel proberen uh, Fijn, ja, te benaderen. <laughs> Ben ik niet verstaanbaar? Ja. Oh. Oké. Okay. Maar is dit ook een koers waar je... Oké, okay, het is een wereldbekerwedstrijd, maar waar je toch dingen wil uitproberen? Nou, we zijn een vrij uh, nieuwe ploeg eigenlijk. Uh, ik heb twee rensers nu in de ploeg zitten die ik vorig jaar ook onder moeder had. Dus ja, dan is het toch wel wat een beetje uitproberen en elkaar een beetje aan gaan voelen. Alleen uh, wereldbekerwedstrijden, ja, dan moet je er eigenlijk wel, uh, wel staan. Dan, dan moet je niet al te veel dingen uit willen proberen. Waar ben je het meest benieuwd naar? Uh, ja. Hoe het gaat functioneren als ploegzijner. Ja, oh. yeah, is goed. Uh... Ja, ik zie het. Marianne, mag ik nog half twee seconden van twee minuten van je tijd? Ja. Hi, Niels. Hoi. Heb je ook het idee dat het hele peloton gaat kijken naar de Raboploeg? Nou ja, goed, we zijn wel, uh, ja, wel een van de, van de teams die geviseerd gaat worden, maar niet alleen wij. Dus uh, natuurlijk moeten we er rekening mee houden dat er naar ons gekeken wordt. En uh, ja, daar zijn we ons best wel bewust van. Maar aan de andere kant, uh, er zijn nog meer sterke teams en samen maken we die koers hard. Ja, je bent nerveus, ook nieuwsgierig? Ja, nou ja, natuurlijk nieuwsgierig gewoon naar uh, hoe iedereen ervoor staat. Uh, hoe wij met, uh, met de ploeg ervoor staan en... En hoe ik zelf uh, ja, de laatste uh, paar weken door ben gekomen. Oké, okay, dames, de start van de luchtkwaliteit hier in Drenthe. Hier in de volgende, de fantastische winnares, dus in het Belgische Tielt, omloop van het Hageland. Hier Marianne Borst, die even rondkijkt. Compositie even af. De Ronde van Drenthe. Het is vier minuten over drie. Kijken we Hartelijk op dit moment naar Marianne Vos. Kijken we naar Marianne Vos. Kijken naar Marianne Vos. Marianne Vos, dames en heren. Dan kijken we naar 25. 25. Wat is dit voor overwinning? Ja, uh, een, uh, een hele mooie. Het is natuurlijk het begin van, de, van het seizoen. Dan is het heel fijn om, uh, om, om zo vertrouwen te kunnen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 Die waren twee. Toen ik u voor de koers sprak, zei je, ik ben benieuwd naar het functioneren als ploeg. Wat is de conclusie? Ja, we hebben de, de, al zes wedstrijden gereden en uh, hebben we hebben als ploeg goed gereden. Er was niet echt een afmaken bij. Uh, daar miste ik eigenlijk in die wedstrijden. En nu weet je natuurlijk dat Marianne uh, erbij is. En dat het dat, dat ook makkelijker is voor een ploeg om um, gericht te werken. En ik denk ja, dat je het hebt kunnen zien waar je toch wel de, de koers wel uh, onder controle hebben gehad. Komt dit dan ook overeen met het, het beeld wat jij een beetje geschetst hebt voor jezelf? Nou, het moet. En het, het kan ook wel beter, want er zijn wel wat schoonheidsfoutjes gemaakt. En uh, daar is dadelijk mooi een evaluatie voor uh, met de ploeg. Goed, dames en heren, daar komt ze met uw applaus. Marianne Bos. In hoeverre is dit een overwinning van jou of is dit een overwinning van de ploeg? Nou, ik, ik heb tot de laatste bocht eigenlijk geen, geen momenten stress hoeven hebben. Dus uh, dan is het zeker een overwinning van de ploeg. Dus dan draait het eigenlijk al heel goed, heel snel. Ja, nou ja zeker inderdaad. Ik was, uh, donderdag was dan mijn eerste wedstrijd. En dan uh, ja, was het al toch nog wel, uh, ook voor mij, even aftasten natuurlijk. Uh, hoe uh, is de communicatie onderling? Maar vandaag uh, ging het al erg goed. Dames en heren, hier staan ze, het top-trio World Cup Ronde van Drenthe 2012. Marianne Pos, Kirsten Wild en Emma Johansson. Dat was een reportage van Floris van Hoorn. We gaan even kijken bij uh, SEW tegen VOC. Is het al rustig, Richard? Nee, nog niet. Drie minuten en een heel klein beetje. Nu een strafwoord voor VOC en die bal wordt er ingeschoten. Uitstekend, kiepster naar de verkeerde hoek van uh, SEW... En dan is het uh, Garis Rozemalen. Die scoort vanaf 7 meter 12-10. Heeft even een minuut of 5, 6 zelfs geduurd voordat VOC een doelpunt heeft kunnen maken. Dat gebeurde dus zojuist uit de strafworp. Zodat de spanning weer wat terug is. SEW wat effectiever in deze eerste helft scoort. De doelpunten wat simpeler, wat makkelijker. Vooral vanuit de tweede lijn heeft het een aantal uitstekende schutters met veel lengte. Nu wordt Maaike Bouwer vastgezet. Vrije Worp op de 9 meterlijn. En die Vrije Worp is inmiddels genomen. Bal wordt rondgespeeld door SEW, de thuisploeg. Maaike Bouwers zet aan, probeert dan de cirkel te bereiken. Dat mislukt. De bal gaat over de achterlijn. Nog 2,5 minuut hier in de eerste helft in Bochum. Spannende wedstrijd tussen deze twee Noord-Hollandse ploegen. 12 tegen 10. in het voordeel van SEW. Over een paar minuten begint in Almelo Heracles tegen ADO Den Haag. Heracles vijf punten voor op ADO. Uh, ja, ADO is een van de ploegen die echt in het verdomhoekje zitten de laatste weken. En uh, heel erg moet oppassen dat ze niet op die onderste drie plaatsen terechtkomen, Andy. Ja, dat uh, klopt Ronald, want uh, 25 puntjes, uh, net zoveel als de nummer 16, VVV Venlo, hebben wel met z'n meer gespeeld, VVV, maar toch een acht wedstrijden op rij niet gewonnen, uh, ADO dus. De laatste keer, en dat zal uh, vast in de kleedkamer ook wel gememoreerd zijn, was thuis tegen Heracles 2-0 toen, maar Heracles heeft een uh, goede leuke ploeg onder leiding van Peter Bos en met name thuis op het kunstgras uh, uh, moeilijk te verslaan. Uh, terug ook mensen die uh, terug zijn aan een schorsie. Tim Breukers en Kwame Kwanzaa. En dat maakt het team van Peter Bos. Die vorige week met 3-1 verloren van AZ. Maar een uitstekende eerste helft toen speelde. En eigenlijk zichzelf tekort deden door niet te scoren. En het daardoor AZ nog veel moeilijker te maken. Uh, die deden vorige week niet mee. Dus is uh, het team van Peter Bos... Uh, uh, sterker op dat uh, gebied. We hebben een uh, jonge scheidsrechter, Maarten Ketting. Zijn vierde wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie. hoe hij het uh, in de klauw gaat houden bij de wedstrijd Sportclub Heracles tegen ADO Den Haag. De heren staan allemaal op het veld. Zowel de scheidsrechters als de spelers. En dan kunnen we over een paar minuutjes gaan beginnen. Aan toch wel een hele belangrijke wedstrijd voor Heracles. Om toch nog naar dat linker te blijven kijken. En voor ADO Den Haag om een klein beetje uit die onderste regionen in ieder geval wat lucht te krijgen. Zit van Whalen. Hij wordt gevoetbald in Almelo en de uitkamp. 0-0, uiteraard. uiteraard. het kan natuurlijk anders, maar 2,5 minuut gespeeld. En uh, Heracles een beetje in de verdediging probeert nu op te bouwen... ...via Antoine van der Linden speelt de bal naar Willy Overtoom. En uh, als je kijkt naar de opstellingen... ...nou, ik zei het al, Heracles is eigenlijk compleet zoals het uh, het liefst wil spelen. Uh, en uh, hier is de eerste mooie aanval van uh, Heracles. En het schot van Armenteros gaat huizenhoog overlangs en naast het doel. Uh, want uh, hij raakt de bal voorkomen verkeerd. Bij Ado Den Haag Ja, toch weer wat uh, veranderingen. Lex Immers is terug naar een schorsing. Speelt in de spits. En uh, Ali Boussabon staat ook uh, voorin. Omdat uh, hij de plaats inneemt van Elbers die uh, op de bank zit. Goed, we hebben de eerste schermutselingen richting het doel van Coutinho uh, gezien. En dan kan dezezelfde keeper van Ado Den Haag de bal weer in het spel gaan brengen. Doet dat uh, richting Immers. Immers de lucht in, maar verliest het wel van Van der Linde. Wordt de bal toch opgepikt uh, door Toornstra. En kan er uh, uh, aangevallen worden door Ado Haag. De Den Haag via de rechterkant. Ze weten kijken of dat een beetje lukt als Sherry achter de bal aangaat. En er een hoekschop uit. Tovert aan de rechterkant. De eerste hoekschop in deze wedstrijd voor Ado Den Haag. Herenkles nog helemaal niets uh, wat dat betreft gehad. En Jens Toornstra, het grote talent van Ado Den Haag... gaat die bal nemen vanaf de rechterkant. Met zijn rechtervoet. Ik zie uh, de uh, grote mensen zoals Horvat mee naar voren gaan... om uh, eventueel uh, in te koppen. Vanuit de tweede lijn staat uh, bijvoorbeeld Sherry klaar. Daar komt die hoekschop komt uh, net niet uh, goed voor het doel. En dan wordt er een duwfout gemaakt gezien. door Maarten Ketting. En dus een vrije trap voor Herekles Almelona... Vier minuten spelen. Erik 0, Ado Den Haag-0. Vitesse heeft al gescoord, maar dat was in de eerste helft... tegen Groningen uit Henkok. We zijn nu begonnen aan de tweede helft. Ik kijk even naar Bünder op de helft van FC Groningen. Komt de voorzet en die voorzet die zeilt helemaal voor de doel langs. Maar de missie kan aan de rechterkant nog binnen worden gehouden... door Ibarra. En Ibarra heeft de bal tegen Johansson aangetikt... is over de zijlijn gegaan. Dan gaat Vitesse op 2 meter afstand van de cornervlag gaan ze ingooien op de helft van Groningen. 1-0 voor Vitesse... Nou, je zou kunnen zeggen, Vitesse speelt laf. Eigenlijk zou ik dat woord minder, niet zo sterk in de mond willen nemen. De belangrijkste kwaliteit van Vitesse is verdedigen. Zo spelen ze altijd in uitwedstrijden. En als je dan met 1-0 voor staat, is dat volkomen overeenkomstig het draaiboek. En ik begrijp eerlijk gezegd van de brom ook nog wel een klein beetje dat hij hiervoor kiest. Drie wedstrijden op rij uh, verloren. Ja, dan begint hij Jordania, de grote geldschieter van Vitesse, begint natuurlijk ook een klein beetje te mekkeren. FC Groningen heeft uitverdedigd. Er is gebeurd via Tadis. Dan hebben ze dat uh, niet uh, goed gedaan? Uh, Groningen dan weer Tadis. En die houtkamp. Wat een blunder van de keeper van Heracles Pasveer. Die raakt de bal volkomen verkeerd. Legt hem in de voeten van Jens Toornstra. En ja, op dat kunstras. dan rolt die bal heerlijk. En hij schuift de bal langs de vertwijfelend terugrennende keeper van Heracles in het doel. En Remco Pasveer is volgens nog na vijf minuten de slemiel van de wedstrijd. Want hij... Door zijn blunder. Hij tikt de bal zo in de voeten van Torenstra. Torenstra scoort het doelpunt voor Ader Den Haag. Waar ze naar snakken. Ader Den Haag uit tegen Heracles Almelo. Voor met 1-0. Nou, daar ging het sneller dan in Groningen straks, Henkok. Henk Kok. Ja, dan moest je lang op doelpunten wachten. Ik heb de indruk dat ik ook lang op doelpunten van FC Groningen moet wachten. Groningen heeft te weinig creativiteit door het middenveld. De bal wordt gespeeld naar de rand van de 16. Wordt toch weer overgenomen door een vuil schot, even van Andersen. En die gaat maar rakelings over de lat. Een afstandsschot van een meter of 25. Vanaf de rechterkant is dat schot gelost. Maar uh, ja, een echte kans is dat natuurlijk niet. Dat moet je gewoon realiseren uit een uh, combinatie. Maar het was een poging, het was een afstand. en FC Groningen zal in die tweede helft wat meer opportunistisch moeten voetballen. Het risico uh, moeten nemen tegen een counter aan te lopen. Maar wat moet je anders met die 1-0 achterstand? De bal is uitgetrapt, komt uh, op de helft van, uh, van FC uh, Groningen. Wordt uh, opgevakt nu door Anand, uh, de meest uh, defensieve middenvelder bij uh, Vitesse. Ibarra draait even naar binnen, geeft die bal uh, mee naar de rechterkant van het veld. Wordt even gehaast voor buitenspel. Van Genko. kom met de voorzet. Die gaat naar Buutner, buurt komt die bal even door. Aan de linkerkant komt die bal nog. Oh, oh, dat, was, dat was wel heel matig, die uh, voorzet vanaf de linkerkant. Dat was Kallas die mee naar voren was gekomen. Maar die dat bal uh, voorzet van Jan-Ari van der Heijden was het trouwens. Maar die is over de, over de zijlijn gegaan. Groningen gaat ingooien. Uh, drie minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 voor Vitesse. Uh, ik was u nog geschuldigd, de ruststand bij SEW VOC, het handbal 13-13. En er wordt ook in de eerste divisie nog gevoetbald. Fortuna, Sparta, en die zijn een uh, minuut of twintig bezig. Het is daar nog 0-0. Heracles, Ado, dat was een hele leuke call in die houtkamp. Ja, hij, uh, hij speelt in oranje, maar dat is alleen uh, wat kleur betreft, uh, Ronald. Want ik denk niet dat pas weer het echt oranje ooit uh, gaat halen. Uh, daar is hij ook uh, iets zout voor. Maar met blunders zoals deze, jeetje jongens, dan uh, weet je toch niet meer wat je ziet... En dan is uh, gauw uh, de grap gemaakt van even om je heen kijken of er iemand staat te bellen met uh, uh, licht uh, dichte ogen. Maar nee, uh, dit is echt zo'n blunder waar hij van wakker gaat liggen vannacht. Pas weer. Remco Pasveer, hij uh, zorgde ervoor dat Torstra 1-0 maakte voor Ado Den Haag. En natuurlijk probeert Heracles wat terug te doen, maar het lijkt wel alsof ze niet geconcentreerd aan die wedstrijd zijn begonnen. Wat uh, misverstandjes en ook een, een vrije trap uh, die helemaal uh, misging. En Ado speelt uh, constant op de helft van Heracles Almelo. Nu is er een inworp. Voor Breukers van Heracles uh, uh, doet dat uh, via Kwanza. Maar weer gaat het niet echt lekker. Wordt de bal nog even lekker teruggespeeld <laughs> op Pasveer. Ja, dat moet je lekker doen als hij een paar minuten geleden daar zo'n uh, blunder maakte. Maar nu uh, lost hij het wel goed op als uh, Duart, uh, weg is aan de linkerkant. Heerlijke voetballer. Vorige week van genoten tegen AZ samen met zijn... Uh, Compaan uh, aan de andere kant bij AZ uh, uh, Maher. Uh, nu geeft hij net geen uh, lekkere bal en kan Ado weer uitverdedigen. Doet dat uh, via de linkerkant, via Sherry en Immers. En het balletje van Immers is net iets te hard, omdat uh, Kunstgras gaat over de zijlijn. Net uh, metertje over de middellijn. Inborp voor Heracles, snel genomen. Pas weer de man die we al het vaakst hebben genoemd, en daar is hij niet blij mee, heeft de bal gepaast op Breukers. Breukers uh, bal naar Douglas. Uh, Douglas uh, kijkt in de diepte, maar uh, Armenteros staat in de dekking. Dus gaat het terug via Breukers en... En Rienstra en zo kan Heracles weer gaan bouwen aan een voorsprong, of voorsprong aan een aanval. Die voorsprong, dan moet je twee keer scoren. 8,5 minuut gespeeld. Heracles staat achter met 1-0 tegen ADO Den Haag. Groningen-Vitesse. Groningen is eigenlijk ook helemaal niks meer, Henk Kok. Nee, ik heb wel vaker gezegd. De kwaliteiten van FC Groningen worden overschat. Ze hebben wel 26 punten behaald hier in de Euroborg. Maar als je van de laatste zes wedstrijden de vijf verlies... en nu dreigt een zesde nederlaag van zeven wedstrijden... Ja, dan, dan mis je toch uh, kwaliteit. Die maar er tussenin wel 3-0 tegen PSV. Ja, ja, ja. Maar soms heb je wel een hele zwakke dag. Hè? En, uh, en dat was PSV. Had een zwakke dag in de Euroborg. En Feyenoord had met name ook een hele zwakke dag in de Euroborg. Toen was elk schot raak. En won FC Groningen met, uh, met uh, 6-0. Er wordt een gele kaart gegeven aan uh, Sparv, Die is meestal de pineut. Maar uh, Turecht de pineut. Een uh, goede beslissing van de schrijfsrecht. De Keuze en nu mag uh, Vitesse zo meteen een vrije schop gaan nemen. Vitesse is wat verder van het doel af gaan uh, verdedigen. Dan wordt dat lastiger van, voor Groningen. Om bij het doel van uh, Veldhuizen te komen. De vrije schop die moet nog even worden genomen op de helft uh, van Vitesse. Die gaat Cascia, uh, die gaat die uh, vrije schop nemen en staat bijna alles weer op de helft van FC Groningen. Tempo wordt ook wel uit de wedstrijd gehaald. Nee, het loopt allemaal over in komstige. draaiboek wat John van der Brom heeft opgesteld voor deze wedstrijd. 1-0 voorsprong en Groningen is machteloos. Jones is de invaller voor Hiarie. Hij probeert die bal naar uh, Suk te spelen, maar dan is het alweer uh, Kalaas die de bal terugspeelt op uh, zijn doelman uh, Veldhuizen. Ik stel is bijhouden in die tweede helft. Dit was de tweede keer dat er terug wordt gespeeld op de doelman. Die bal die gaat richting Van Genkel. Is gekopt door de Sparv in de middencirkel. Wordt er even gebotst met de scheidsrechter, En dan kan de bal overnemen. Het publiek probeert erachter te gaan staan om FC Groningen wat aan te moedigen. Maar FC Groningen komt gewoon niet in balbezit. Vitesse laat de bal ook gemakkelijk rondgaan. Veldhuizen moet die bal nu wegtrappen. Doet hij ook. ...komt hij op het hoofd van Andersen. Anders doorgekomen naar Texera. Texera naar Tadic. Tadic is in het 16-meter-gebied, een beetje aan de buitenkant. Heeft Kasia, heeft het tegenover zich. En via de voet van Cascia is hij wel over de doellijn gegaan... ...en mag Groningen zo meteen een hoekschop gaan nemen. En als die hoekschop genomen wordt, zie ik ook die twee centrale verdedigers... Uh namelijk Van Dijk en Iversie mee naar voren gegaan. Het is Tadis zelf die die hoekschop gaat nemen. Er wordt hardnekkig beweerd dat Tadis al een contract heeft bij de FC Twente. Hans Nijden ontkent dat nog steeds. Komt de hoekschop voor het doel. Kan gekopt worden door Van Dijk. Kan er nog een keer ingeschoten worden. Kan niet geschoten worden. En het is Annan die die bal overpikt. Maar er is er geen enkele speler van Vitesse is nog voor de bal. Maar die neemt die bal wel mee. Het is Ibarra trouwens. Die probeert die bal naar de linkerkant van het veld te spelen... Daar ja, komt hij dan ook wel, maar er zit een verdediger van FC Groningen goed tussen. 52 minuten gevoetbald, 1-0 voor de Vitesse. Heer de dan en die had tegen Ado. Ado Den Haag speelt met rouwbanden, uiteraard omdat uh, plotseling van de week de vader van Ebi Smollerek overleed. Lodi. Prachtige voetballer zelf geweest bij Feyenoord en FC Utrecht. En uh, natuurlijk is Smollerik er zelf ook niet bij. De, de jonge Smollerik natuurlijk. Bal bezit wel voor Herekles. 1-0 voor door Den Haag. Bal van Everton voor het doel. Zo, die wordt uh, moeizaam uh, verdedigd. Eerste mogelijkheid uh, wordt uh, door Horvat tot hoekschop uh, verwerkt. En dus mag uh, vanaf de linkerkant Willy Overtoom die hoekschop gaan nemen voor Herakles. Uh, de eerste in deze wedstrijd voor de mannen in het zwart met wit. Met het rechterbeen vanaf de linkerkant. Dus een uh, bal richting keeper Coutinho. Uh, waar Armenteros vlakbij staat. Maar de bal komt niet voor het doel. Wordt uh, weggekoopt door Radostavljevic En dan opgevangen door uh, Herakles. En is het een schot van heel ver, veel te ver van Douglas. Dat over het doel gaat van Coutinho. Ja, het is natuurlijk prettig als je na vijf minuten door een blunder van de keeper op 1-0 voor staat. En dan ben ik heel benieuwd of Ado Den Haag het verdedigend vast kan houden. Want hier in dit stadion weet Herakles toch altijd wel doelpunten te maken. Dat zagen we ook een paar weken geleden tegen Rode JC, 1-0 achter. En dan toch nog winnen. En daar is de ploeg van Peter Bosch gewoon ijzersterk. In de uittrap van Coutinho komt op het hoofd van Lex Immers. Komt de bal naar Boussabon. Die speelt in plaats van Elbers. Gaat de bal weer naar voren. Weer naar uh, uh, Immers, maar die raakt de bal kwijt. En dan is het uh, Douglas, die uh, heel even in balbezit is. Maar een uitstekende overname, als hij hem binnen kan houden. Maar dat kan hij niet. Uh, hij is uh, Thierry, die uh, aan de rechterkant speelt. Maar de paas van uh, Horvat was te hard, gaat over de zijlijn. En dus mag Heracles gaan gooien. Na 12, bijna 13 minuten spelen in Almelo bij Heracles tegen Ado Den Haag. Stand 0-1. Bij die andere wedstrijd is het ook 0-1 Groningen-Vitesse. En daar zitten ze al in de tweede helft, een minuut of tien in de tweede helft. De late wedstrijd straks is Heerenveen tegen Excelsior. In de eerste divisie bij Fortuna Sparta is er nog niet gescoord. 0-0 en die wedstrijd is bijna een half uur bezig. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. Morgenmiddag, kwart over twaalf... Media en sport in de perstribune. Ja, daar maken mensen bij de radio zich druk over, hè? Met Govert van Brakel. Ja, kom op, man. Opzij hoofdredacteur Margriet van der Linden over vrouwen in de media. Ik had er meer van verwacht. Paulien van Deutenkom en het einde van haar schaatscarrière. Nou ja, ik zeg uh, hard trainen en uh, lol hebben in je sport, dan uh, kan je ver komen. Kassie kijken, de vliegende kiep. En op het antwoordapparaat Luciel Werner. Acht letters heeft het woord nu. Over kritiek op het vernieuwde Lingo. Morgenmiddag kwart over twaalf. de Perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoogstaand Buitentheater Natuur, stad en cultuur. Kom naar Deventer op stelten van 5 tot en met 8 juli in Salland Overijssel. Kijk op ik ga naar deventeropstelte.nl.